11 uur, NPO Radio 1, met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Bijzonder goedemorgen. Goedemorgen. Achtervolgen, dat is het woord van de dag. Zowel de vrouwen als mannenploeg gaan jagen op goud. Dat allemaal na het NOS-genaam met Joeri Stubenitski. In Amsterdam is een van de hoofdverdachten opgepakt... van de mislukte poging om een crimineel met een helikopter... uit de gevangenis van Roermond te bevrijden... De verdachte werd vanochtend rond vijf uur van zijn bed gelicht, zegt de politie. Hij sliep in het huis van zijn broer. Volgens het parool is de verdachte Rashid L.M. Samen met een aantal anderen zou hij geprobeerd hebben... om een van de hoofdrolspelers in de Amsterdamse Mokro-oorlog te bevrijden. In de Tweede Kamer is er tevredenheid over het besluit van minister van Nieuwenhuizen... om de opening van Lelystad Airport met zeker een jaar uit te stellen. Zowel de oppositie als de coalitiepartijen vinden het uitstel logisch... Onder meer om het vertrouwen van mensen onder de aanvliegroutes te herstellen. Het plan was om Lelystad Airport op 1 april volgend jaar te openen... voor vakantievluchten om Schiphol te ontlasten. Maar bewoners onder de aanvliegroutes zijn bang voor geluidsoverlast... en luchtvervuiling, zegt verslaggever Joost Vullings. Het grootste probleem is als de vliegtuigen erop stijgen... dat ze een hele lange tijd laag blijven vliegen. Maar er is nog een ander groot probleem. Ja, er moeten natuurlijk wel luchtvaartmaatschappijen zijn... die vanaf Lelystad willen vliegen... Minister van Nieuwenhuizen maakt het uitstel waarschijnlijk over een half uur bekend. Een dertigjarige man uit Den Bosch zit vast... omdat hij in Rosmalen een peuter van twee omver zou hebben geschopt. Hij wordt ook verdacht van het slaan van een jongetje van vier. De man is volgens de politie bekend bij hulpverleners. De gemeente Amsterdam vernoemt het stadionplein voor het Olympisch Stadion... naar Johan Cruijff voor het stadionplein is gekozen... omdat Ajax in de jaren 70 zijn internationale wedstrijden... in het Olympisch Stadion speelde... In 1972 won de club met Johan Cruijff de wereldcup in het stadion. Als iemand op straat een hartstilstand krijgt... durven te weinig mensen een AED te pakken. Een kastje met een automatische defibrillator. Dat zegt het Rode Kruis. Minder dan een derde van de ondervraagden... die geen enkele kennis van reanimatie hebben... durft een AED te gebruiken. En het Rode Kruis vindt dat alarmerend laag. Bij een brand in een kippenschuur in Woudenberg... zijn 30.000 kippen omgekomen... De brand brak rond 7 uur vanochtend uit. In de wijde omtrek zijn dikke rookwolken te zien, zegt een verslaggever van RTV Utrecht. Als je aankomt rijden, van verre zie je al een, een dikke witte rookwolk. En dan ja, twee loodsen, gemetseld aan de onderkant en metaal aan de bovenkant. En met name de middelste loods tussen twee andere loodsen in, is ja, grotendeels verwoest. Mensen die in de buurt wonen is gevraagd ramen en deuren te sluiten... Vorig jaar juni was er bij dezelfde kippenboer in Woudenberg ook al brand. Toen kwamen er 80.000 kippen om het leven. De familie van de gisteren begraven oud-premier Ruud Lubbers... is dankbaar voor alle condolences en andere uitingen van medeleven. Zijn weduwe Ria Lubbers zegt dat de overweldigende belangstelling voor haar man... haar familie een beetje heeft overvallen en heel erg goed heeft gedaan. Op het Nationaal Condolians Register hebben inmiddels bijna 1800 mensen... een boodschap nagelaten voor de nabestaanden... De familie ziet dat als een erkenning voor wat Ruud Lubbers voor Nederland betekende. Lubbers overleed vorige week woensdag op 78-jarige leeftijd. Bewoners van de Neschio-straat in Barneveld zijn boos over de rode verlichting in hun straat. De kleur is bedoeld om vleermuizen te beschermen, want die zijn minder gevoelig voor rood. Maar als bijkomend gevolg lijkt de straat nu op een rosse buurt, zeggen de bewoners. Het is geen gezicht, die, die vieze rode verlichting. En die naam die wij hier daarmee krijgen: van oh dat is de roze buurt van Barneveld. Het schijnt dat dit een vliegroute is voor vleermuizen. Maar ja, dan denk ik, op zo'n klein stukje alleen maar rood licht... de rest is allemaal gewoon wit licht. Dan heeft dat toch ook gewoon geen nut. De gemeente Barneveld zegt dat er in overleg met natuurorganisaties... wordt bekeken of de vleermuizen op een andere manier... beschermd kunnen worden dan met rood licht. Het weer dan nog, droog en flinke periode met zon. Het wordt 4 tot 6 graden. De komende dagen ook veel zon en elke dag iets kouder. ANWB-verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam. Op de ring zuid bij de afrit Watergraafsmeer... zijn daardoor twee rijstroken dicht. Het levert file op vanaf Zeeburg. De verdraging is ongeveer een half uur. Nu op zeetours.nl Echt vakantieplezier op zee... met het gloednieuwe schip Carnival Horizon. Inclusief vluchten vanaf 949 euro per persoon.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 Het maakt niet uit, ik ben door. Twee penalties, Canada en Sina, allebei een penalty. Nou, Nederland pakt het brons, Nederland pakt het brons. Het is wel heel gaaf uh, dat er nu twee uh, vallen en uh, ja, dat we een fucking brons hebben hier. Oh, en dan komt de Rus nog binnen door Shulnikov en ziet dit er heel slecht uit voor Shinky Knecht. Radio Olympia. Ik 라디오 de Radio Olympia. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Een bijzonder goedemorgen. De jacht op goud. Misschien wel dubbelgoud. Wordt over een uur opnieuw geopend. De ploegenachtervolging. Sebastian Timmerman, zeg ik het goed als ik het zo omschrijf? Uiteindelijk wordt het spannend. Dat denk ik wel. Zeker bij de mannen. Want daar waren de verschillen niet zo al te groot in de kwartfinale. En moet Nederland het dadelijk op tegen, opnemen tegen Noorwegen in de halve finale. En het verschil was maar 600ste van een seconde... als je kijkt naar de tijden in de eerste ronde. Bij de vrouwen waren de onderlinge verschillen groter. En daar kan het een historische dag gaan worden. Want als iedereen Wust vandaag de gouden medaille pakt met de Nederlandse ploeg... is hij de succesvolste schaatser alle tijden op de Olympische Spelen. Moet Nederland wel eerst winnen van Amerika... En daarna hoogstwaarschijnlijk in de finale van Japan. En eindelijk, eindelijk, want het lijkt alweer zo lang geleden. Gaan we weer naar Middle Plaza. De shorttech vrouwen mogen het brons ophalen. Maar eerst. Het Olympische sportblok met Gio. De Olympische winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is aan jullie in de Donkey Olympic gegaan. Olympisch nieuws met Gio Lippens. Een paar grote verrassingen in Pyeongchang vanochtend. De Canadese curlingvrouwen zijn in de groepsfase uitgeschakeld. Ze verloren met 6-5 van Groot-Brittannië. Sinds het curling voor vrouwen in 1998 op het Olympische programma kwam, stond Canada altijd op het podium. En ook de Amerikaanse ijshockeyers mogen hun koffers pakken. Ze verloren de kwartfinale na shootouts van Tsjechië. De Noorse Marit Björgen heeft de finale van de Teamsprint bij het Langlauf verhaald. Die wedstrijd is nu bezig. Als goudpakt is ze de succesvolste winterolympiër aller tijden. Dan haalt ze haar landgenoot Ole Einar Björndalen in, de grootste biatleet ooit in de geschiedenis. In die finale van de Teamsprint staat trouwens ook Laurien van der Graaf, de Zwitserse met Nederlandse roots. En de skicross bij de mannen is ontsierd door valpartijen. De Canadees Brady Lehman won het goud. Maar het aandacht ging vooral uit naar een andere Canadees. De grootste valpartij zit dan in de laatste finale. Chris Del Bosco wordt werkelijk waar gelanceerd. Vliegt een end door de lucht. De Canadees ooit vierde in Vancouver. Toen ook al met een rare valpartij. Maar dit ziet er verschrikkelijk uit. Hij ligt even later helemaal stil. Maar gelukkig komt er enige beweging in. Maar deel Bosco wordt afgevoerd. En die Canadees brak uiteindelijk zijn bekken. De Italiaanse skister Sofia Gorgia heeft het goud veroverd op de afdaling. Gorgia uh, was de verrassende Ragnielt Mowinkel uit Noorwegen te snel af. De verdette van het skiën Lindsay Von, beleefde vandaag de laatste Olympische afdaling van haar lange carrière. Veteraan Von, inmiddels 33 jaar, had al aangekondigd dat deze Spelen, de Spelen van Pyeongchang, haar laatste zouden zijn. Het lijf is door de vele blessures te gehavend om nog eens vier jaar door te gaan. En de Amerikaanse celebrity wilde afscheid nemen in stijl. Ze komt nog in actie op de combinatie, maar op haar specialiteit, de afdaling, ging ze voor een medaille. Liefst een gouden. Een reportage van Edwin Cornelissen. De ja, bel voor de laatste ronde voor Lindsay von... It's harder in some ways. Definitely, but dat het mijn laatste because I want ik wil op een hoge noot. Deze wedstrijd, de afdaling, daar is het allemaal om te doen op haar laatste olympische spelen. Acht jaar nadat ze voor het laatste olympisch goud De jaren daarna mocht ze weliswaar met veel blessureleed te maken krijgen. So in 2010 uh, I was ik een veel healthier athlete. Maar um, in 2018 ben ik een veel sterker Het maakt haar status er niet minder om. To introduce Lindsay Vonn, olympic champion, who needs no introduction. De diva van het skiën. Je zou er een hele boulevard aan kunnen wijden. Zo kwamen we in Pyeongchang te weten dat Lindsay Vonn een vaste metgezel heeft tijdens het reizen. Haar hondje. Ze is vaak uh, in de hotelroom wanneer ik race. Uh, Ze geniet de tijd van de dag. Um, I have her with me. En dat heeft dan ook te maken met een andere delicate zaak: It's extremely lonely on the road. het gemis van een vriendje. Ja, hopelijk I can find me a guy now. <laughs> Just kidding. <laughs> right here. But maybe. En alle gekheid op de spreekwoordelijke skistok. Er was ook menselijk leed. De grootvader van Lindsay Von, overleed een aantal maanden geleden. En dat hakte er nog wel in. Bleek tijdens de persconferentie. It's really hard for me not to cry. von um... voelde zich erg verbonden met de man die zelfs nog het leger diende in de Koreaanse oorlog. I miss him so much. He's been such a big part of my life. En een medaille die hij zou winnen, zou speciaal ook voor hem zijn. Yeah, I just I want so badly to do well for him and I know he's watching and I know that he's gonna help me. Amerika is al naar Korea gekomen om Lindsay von hier weer eens in actie te zien. Te zien presteren. Yes, she's, uh, she's due for a win. Dit is haar dag. It's, it's her turn today. Oh ja, yeah. she's a tough girl hard Want dat is natuurlijk wel het andere beeld van Lynn Sivon. Het is niet alleen maar de glamour girl. Ze you know, a veel tijd, veel effort. Dat is wat her at the top She Ze kan België heeft ook een deelnemer aan de afdaling. Kim van Reuzel is haar naam. Ze eindigt als dertigste. Als je nou kijkt naar Lynn Sivon, wat zijn dan de dingen die je van haar zou kunnen leren? Uh, hoe ze zich voor de wedstrijd nog beter klaarmaakt als andere mensen bijvoorbeeld. En uh, ja, voor de rest ook dat ze voor de wedstrijd soms nog met mensen praat en lachend is. Maar aan de start is ze echt voor de afdeling hier dan. En... Dan kan ze zo die knop omzetten eigenlijk. Ja, ik denk dat uh, meerdere mensen zouden het zouden kunnen doen. Maar ik denk dat zij mentaal heel, heel sterk is. En dat dat vooral het verschil heeft gemaakt. Here we go Lindsay, let's go USA! Yeah. Ze is snel, ze is goed. Maar niet goed genoeg om de Italiaanse Gorgia te bedreigen. Die behoudt haar leidende positie. Dan staat Lins-Yvon een tijd lang tweede. Komt er totaal onverwacht nog een Noorse voorbij. En wordt het brons. Mandy Dirkswager, onze analyticus. Mag ze daar vrede mee hebben? Ja, ik denk dat ze daar vandaag heel tevreden mee moet zijn. En uh, de laatste dagen heeft ze laten zien dat ze snel kan zijn. Maar ook tijdens de trainingen, de laatste twee trainingen... was zij niet de snelste. En ik denk dat ze hier uiteindelijk wel vrede mee heeft. Ja. Het had ook een vierde plek kunnen worden. Dus ik denk dat ze nu heel blij is met de medaille. En als je haar run zo zag, waren er dingen die je opvielen? Um, nou ja, wat mij vooral opviel bij haar tegenstanders... is dat die gewoon wat agressiever waren en ook wat, uh, ja, wat vloeiender eigenlijk. En ik denk dat er bij Lindsay zoveel druk op zat... dat ze zichzelf toch wat dat betreft een beetje blokkeerde. En wat we dan de afloop zien is een Lindsay von die niet klaagt... maar die juist emotioneel is omdat ze weet... dit is het afscheid van mijn nummer, de Olympische afdaling. And now I feel very lucky that I was able to ski my best today... and that I was able to get on the podium... In my last Olympic downhill. That's something really special. So uh I'm very thankful for that. Ski commentator... Edwin Peek. Goedemiddag Edwin. Goedemiddag. Jij ja, was erbij bij die allerlaatste olympische afdaling van uh, Lindsay Von. Helemaal yeah. in het teken ook van die Amerikaanse vedette. Ja, eigenlijk wel. Iedereen keek ernaar. De show was eigenlijk rondom haar gebouwd. Uh, die vier jaar die ze natuurlijk heeft gemist na uh, Sochi. Ja, die stond eigenlijk al een beetje in het teken van wat gaat zij doen over vier jaar. Hè? En ze, ja, ze, ze had die zware blessures gehad vanaf 2013. Nog een arm gebroken in 2016. Die knie de kruisband is gewoon niet sterk genoeg eigenlijk om dit soort afdalingen te doen. Met 100 tot 140 kilometer per uur naar beneden te gaan. Dus ze heeft zich heel erg goed voorbereid in dat krachthonk... om die knie maar sterk te maken, de banden eromheen, dat ze dit kan doen. Want eigenlijk is het gekke werk zonder een kruisband... om met deze snelheden naar beneden te gaan. Maar ja. ze had het ervoor over. Ze is diep gegaan. Ja, en het levert uiteindelijk brons op. Ja, en daar moet ze dan maar tevreden mee zijn, toch? Want als je dit allemaal zo vertelt... Dat is ja. een wonder dat ze heel naar beneden komt. En, nou, en die medaille is helemaal geweldig natuurlijk. Ja, die medaille, dat is, dat is gewoon... Uh, dat is gewoon goed. En uh, ze weet ook dat ze foutjes heeft gemaakt. Ze kwam niet vlekkeloos beneden. Het was inderdaad wat onrustig, zoals Edwin ook een beetje. En Mandy in de, uh, de analyse al gaven na de race. Ze was gewoon niet vloeiend genoeg. Wairater was heel mooi. Uh, die Noorse mowinkel die was echt had een fantastische run. Zat nog heel dicht bij goud. En Gotsja, ook een derde. Ook iemand die alles probeert en doet op de piste. Een beetje zoals von. Een beetje gek ook. Durft alles. Die was vandaag heel rustig juist. Ja, en daar zat het een in, daar was de winst in te halen. En dat lukt haar vandaag niet. Ik denk dat er iets te veel is gebeurd allemaal de laatste weken. En ook zeker hier in Korea met haar. Uh, dat het gewoon, ja, de focus was misschien wel iets te... Ja. Iets te. En, en ja, vier jaar doorgaan. Ik hoorde dat ook al in de reportage en wat jij nu ook vertelt. Haar lichaam is echt op, hè? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel, uh, ze weet, uh, ik heb deze vier jaar er zoveel aan moeten doen. Ik moet zo diep gaan. Dat had ik er voor deze vier jaar voor over. Uh, met de blessures die ze al tussendoor nog heeft gehad. En om dat nog een keer vier jaar te doen, het eist zoveel opoffering. Ik bedoel, wij ja. zien de skiers natuurlijk met die hoge snelheden naar beneden gaan. We nemen dat een beetje voor, uh, voor lief aan, van ja, het zal wel, zij doen hun sport. Maar ze zitten ook zoveel in het krachtdonk. In de zomer trainen ze ook zo hard. En tussendoor in de winter, ja, het, het, het levert gewoon... Uh, ja, je moet er heel veel voor doen om zo goed te zijn op de Olympische Spelen, WK's, World Cups. We gaan haar nog een keertje zien, hè, Edwin? Ja, ja ze, ze twijfelde even over deelname... eventueel aan de alpine combinatie van morgen. Maar ze, ze staat aan de start morgen wel met het ongelukkige nummer 13. Dus oh. ja, ik weet niet of dat zo gunstig ja, is. Onzin, toch? Ja, of nee, uh, de Amerikanen misschien? Ja, precies. Dat boeit ze allemaal helemaal niet. En uh, ze gaat voor een uitstekende eerste run, dat is dan de afdaling. En die combinatie bestaat namelijk uit twee onderdelen. Ook nog een slalom komt erachteraan. En ze heeft ook gezegd, die slalom heb ik niet getraind. Is zo slecht voor mijn knie. Ik moet het maar doen in die ene run die ik dan die middag heb om naar beneden te komen. Ja, Edwin, we weten allemaal... De combinatie win je op de Slalom, toch? Is ook zo. Nee, Absoluut, dat is waar. Dus dan maakt ze eigenlijk geen kans. Maar misschien kan ze het verschil heel groot maken op de afdaling. Dat zou mm. kunnen. Maar all als Giesin, Holdener... Ja, die, die zijn echt in het voordeel dan. Maar wordt het dan wel een afscheid uh, dat ze verdient... Uh, nou, het afscheid is natuurlijk olympisch nu. Hè. Dat moeten we even niet vergeten. Ze gaat nog een jaar door met skiën. Uh, en ze wil natuurlijk het record uh, wereldbekeroverwinningen van uh, Ingmar Stenmark verbreken. Dat stond, staat op uh, 86. Zij staat nu op 81. Dus daar zit het echt wel aan te komen dat ze dat gaat verbreken volgend seizoen. Misschien nog dit seizoen nog één overwinning erbij. En dan daar komt ze daar heel dicht in de, bij in de buurt. En dan staat er uh, nog, een, nog een grotere taak op haar te wachten. Die ze zelf heeft uitgesproken. Ze wil skiën tegen de mannen. En dat ja. heeft ze ingediend bij de Internationale federatie En dat zou dan dit jaar in november of december in Canada moeten plaatsvinden. Ja, ja. dat is ook een doel van Lindsey Vaughan. Maar dat heeft toch geen zin meer? Als je al, al alles vertelt wat ze heeft gedaan... dan heeft dat toch geen... Ja, vroeger misschien wel, maar nu toch niet meer? Nou ja, het is wel een ding dat ze altijd heeft geroepen. Ze wil het graag doen in het mannenveld, naar beneden, op een mannenpiste die geprepareerd is voor de zware mannen. Ja, dus uh, laat okay. het maar zien, zou ik zeggen. Edwin, dankjewel. Edwin Dag Peek was dat, onze ski commentator. Ander nieuws. Milieuorganisatie Wise en energieleverancier Green Choice. maken het voor burgers mogelijk om online CO2-uitstootrechten te kopen. Zo willen de organisaties aandacht vragen voor het falen van het Europese emissiehandelssysteem. Even de Boer, directeur van Green Choice. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, meneer de Boer, wat is het doel van deze actie? Nou, zoals het in Europa werkt, moeten bedrijven, vervuilende bedrijven... moeten rechten kopen om CO2 te mogen uitstoten. Alleen het probleem is dat de prijs om die rechten te verkrijgen veel te laag is. Het kost nu ongeveer 10 euro per ton om CO2 uit te stoten voor deze industrieën. En wij willen dat die prijs omhoog gaat. En wij roepen vandaag Nederland op om zelf dit soort rechten uit de markt te kopen... zodat de prijs om CO2-uitstoot omhoog zal gaan. Maar wat moet ik dan doen? Moet ik dan ook voor 10 euro een ton CO2 kopen? Ja, u kunt gaan naar carbonkiller.org. Dat is een online website. En daar kunt u voor 10 euro inderdaad een ton CO2 uit de markt kopen. En onder het systeem van de Europese Unie betekent dat dat er een ton CO2 minder uitgestoten zal worden. Maar wat koop ik dan? Eigenlijk u, gewoon lucht. U voorkomt, u, u voorkomt euh, zoals het werkt, dat er in Europa is er een maximale CO2-uitstoot is afgesproken. En er worden evenveel rechten uitgegeven als dat er CO2 mag worden uitgestoten. Dus als u een recht uit de markt koopt, kan iemand anders kan, kan die CO2 niet meer uitstoten. Ja, en jullie doen dit allemaal om te laten zien dat volgens u het Europese systeem niet goed werkt. Uh, wat werkt er precies niet goed? Nou, het systeem, vind ik zelf, is heel goed opgezet. Er is een maximaal, uh, maximaal uh, plafond gesteld hoeveel er uitgestoten mag worden. Het probleem is dat er veel te veel rechten worden uitgegeven. Er worden, sommige industrieën krijgen zelfs gratis rechten. Dus wij roepen Nederland op om die rechten te kopen. Maar misschien nog wel belangrijker, wij roepen de politici op... om, dat systeem, om dit systeem, wat al, uh, al tien jaar niet voldoende werkt... om dat te verbeteren, zodat de prijs voor CO2-uitstoot snel omhoog gaat en dat er uiteindelijk minder CO2 wordt uitgestoten. Maar wat moet er verbeteren? Wat zou er moeten veranderen? Uh, het stuwmeer wat nu boven de markt hangt van rechten... Uh, moet, uh, moet weggehaald worden. Dus er moet een schaarste ontstaan aan dit soort rechten... waardoor bedrijven ervoor kiezen om te investeren in verduurzaming... in de plaats nu, van wat ze nu doen... om voor een hele lage prijs die rechten gewoon bij te kunnen kopen. Maar hoe ontstaat er schaarste? Hoeveel tonnen CO2 moeten er dan wel niet door de mensen opgekocht worden? Nou, wij, wij beginnen vandaag uh, in Nederland, dus wij doen een oproep aan heel Nederland... om in ieder geval een ton uit de markt te kopen voor 10 euro... in het kader van alle beetjes helpen. Maar wat denk ik belangrijker nog is van deze actie... dat wij een heel duidelijk signaal willen geven aan, aan de politiek... Van dat dit systeem verbeterd moet worden en dat die CO2-prijs omhoog moet. We hebben met z'n allen de, de klimaatdoelstellingen van Parijs ondertekend... Uh, dat betekent dat we voor 2030 50% minder CO2-uitstoten willen stoten dan wat we nu doen. En voorlopig gaat de CO2-uitstoot in Nederland nog omhoog. Dus het is echt tijd voor actie. Tijd voor actie. Dank u wel. Evert Den Boer, directeur van Green Choice. Eigenlijk twee harde troeven. Want ja, we hebben ook twee troeven. Zowel de dames als de mannenploeg in de achtervolging. Jij weet er weer een schitterende verbinding van maken. Inderdaad, we gaan ons opmaken. Ik probeer de plaat een beetje op te fluffen. <laughs> ja. Nou, als we naar Mark luisteren, wordt dat heel erg lastig. Mark ja, het ja. wordt wel warm van de schaatsen, geluk. Af en toe mag het wel iets pittiger hoor, op de radio. Goed, juist. Kijk, onze <laughs> analytici hebben overal verstand van. In ieder geval Zeker ik van goede muziek. En uh, we gaan zometeen praten over natuurlijk het schaatsen. De ploegenachtervolging. Maar, jongens, er komt een Olympisch kampioen deze kant op. Ik zie er. Die is al een beetje aan het uitheigen. Op de snowboard. Op de snowboard. Die komt deze kant op. Dan weet u waar we het over hebben. Nicolien Sauerbreij. Hé, hey Nicolien! De Olympisch kampioen van 2010. Die gaat zo'n lekker aanschuiven. Maar Hello. eerst naar Middle Plaza. Want vier vrouwen in het oranje staan klaar om te worden gehuldigd. En dat is een bijzonder moment. Geen olympisch kampioen, dat dan wie niet. Maar wel inderdaad de bronzen medaille. Vier short uit Nederland staan klaar op dat medalplaza in Pyeongchang. Waar het inmiddels bijna drie minuten voor half acht is. Op deze avond. En waar de hoogwaardigheidsbekleders op dit moment ook naar binnen komen lopen. Het podium op komen lopen die dadelijk de vele medailles gaan uitreiken. Vijf Koreaanse vrouwen in het midden. Zij pakten het goud en uh, zijn daar met z'n vijven, zijn daar met z'n vijven. Omdat zij ook uh, de reservedamen gebruikten. Vier Italiaanse vrouwen en vier Nederlandse dames. Dus want daar bleef de reserve. Rianne de Vries langs de kant. Zij werd niet ingezet in de eerste ronde. En ook niet in die veel besproken. Een B-finale waarin uh, Nederland het wereld- en het olympisch record verbeterde. En uiteindelijk dus doorschoot. Dus geen Rianne de Vries op het podium. Zij moet toekijken hoe uh, Lara van Ruiven, Suzanne Schulting... Yara van Kerkhoff en Jorien Tamors wel klaarstaan... om die medaille dadelijk in ontvangst te nemen. Na dus, ik zei het al, die veelbesproken race... vooral de A-finale natuurlijk veel besproken. Nederland, winnaressen van de B-finale... zagen vervolgens hoe er in de A-eindstrijd... twee penalties werden uitgereikt. Eentje aan Canada, eentje aan China... Waardoor Nederland dus opschoof van de vijfde plaats naar de derde plaats. Veel besproken, veel bekritiseerd. overgediscussieerd. gediscussieerd. Ook in Nederland op de sociale media. En daardoor heeft de Internationale Schaatsunie, de ISU, een soort extra verklaring uitgegeven lopende deze middag. Aan het begin van de avond, een persbericht uitgegeven. Met daarbij ook fotomateriaal. Waarop eigenlijk precies is ingekleurd en ingetekend wat nou de reden is dat die penalties zijn uitgereikt aan Canada en China. En dan weten we dus dat de penalty aan Canada is uitgereikt. Omdat uh, daar een dame in de eindfase... bij nou, de eindsprinters tussen Korea en China in de weg reed. Een dame die daar niet had mogen rijden. Want dat was een van de dames die al klaar was. En die dus niet meer deelnam, eigenlijk aan de wedstrijd. De penalty aan China uitgereikt. Heel simpel eigenlijk vanwege het uh, hinderen van een van de Koreaanse dames... tijdens de wedstrijd. En dat is dus de reden geweest dat er twee zijn uitgereikt. Ja, en in de regels van het short -track staat dan nu eenmaal... dat uh, als je een penalty verdient... dat je dan ook helemaal naar onderen zakt in de uitslag. En dat dus de andere teams in dit geval doorschuiven. Ja, en Dat was dus het geluk voor het Nederlandse kwartet. Daardoor heeft Nederland dus in plaats van de vijfde plaats... de derde plaats behaald in uh, de Olympische Relay. Vier jaar geleden overkwam Nederland bijna hetzelfde. Toen schoof Nederland één plaats door van, vi van vijf naar vier omdat er één penalty werd uitgereikt in de A-finale. En nu was het dus uh, dubbel raak van Kerkhoff en Ter Zij staan op bekend terrein, zij waren al eerder... Op Medal Plaza, waar ze nu staan, van Kerkhoff naar die tweede plaats op de 500 meter. Voor haar is het alweer de tweede medaille. En een super toernooi, dus eigenlijk. Jorita Mors was er al eerder als Olympisch kampioene op de 1000 meter lange baan. En zij is nu de eerste vrouw ooit die op één winterspelen in twee verschillende disciplines medailles heeft binnen weten te halen. Maar de heren is dat al vaker gebeurd. Ook bij de zomerspelen is dat vaker gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan Leontien van Morsel. Maar bij de winterspelen is uh, Jorien Ter dus de eerste vrouw die dat voor elkaar heeft gekregen. Een schitterend einde van haar short -track loopbaan. Want Ter had al eerder uh, aangekondigd dat ze na deze Olympische Spelen alle aandacht zou gaan richten... op het rijden op de lange baan. Daar kan zij nu eenmaal beter uit de voeten. De armen om elkaar heen. Van Ruiven, Schulting, Van Kerkhoff en Termos horen de aankondiging. En daar is het moment dat ze met z'n vieren op weliswaar het laatste treetje... maar toch op dat podium heen, op dat podium springen... Schulting helemaal aan de rechterzijde van Ruiven van Kerkhoff... en dan aan de linkerzijde, tenminste uit hun oogpunt gezien... Jorin Temmors, de Indonesiër Sermiang, komt naar voren... lid van het Internationaal Olympisch Comité... Dat niet alleen, ook de man die in 2013 kandidaat was... om voorzitter te worden van het Internationaal Olympisch Comité. Hij verloor toen de uitverkiezing van Thomas Bach. En dat is nu degene, deze Indonesiër... die de bronzen bronzenmedailles uitreikt. Schulting heeft hem al gehad. Kijkt vol trots voor zich uit. Nu Yara van Kerkhoff voor haar, dus haar tweede medaille. Zij zwaait trots naar het publiek. Lara van Ruiven pinkt volgens mij een traantje weg uit haar linkeroog. En heeft nu de bronzen medaille gekregen. En als laatste, maar zeker niet de minste... een bijzonder moment dus. Jorien Temors na het goud op de lange baan op de duizend meter. Nu het brons op de discipline waar haar liefde ligt. Namelijk het short track. Nederland dus heeft de bronzen medailles binnen. Ontvangen dus uit handen van de Indonesiër Mia. NTO Radio 1. Half voor het nieuws. Het is half twaalf. Jori Stubidiski... Het betaald partnerverlof na de geboorte van een baby wordt uitgebreid. Nu krijgen vaders maar twee dagen betaald verlof. Dat wordt vanaf volgend jaar een week, zegt minister Koolmees. De weekverlof moet binnen de eerste maand na de bevalling worden opgenomen. In Amsterdam is een hoofdverdachte van een mislukte helikopterontsnapping opgepakt. De verdachte werd rond vijf uur vanochtend van zijn bed gelicht. Hij zou vorig jaar in Roermond met anderen geprobeerd hebben... om een crimineel met een helikopter uit de gevangenis te bevrijden. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de status van Suriname verlaagd. Investeerders lopen volgens Moody's een hoog risico als ze beleggen in schulden van de Surinaamse overheid. Volgens Moody's moet Suriname snel maatregelen nemen om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. En bij een overval op een politiebureau in een dorpje in Zuid-Afrika zijn vijf agenten en een militair gedood. Gewapende bendeleden hebben na de schietpartij vuurwapens uit het bureau gestolen. Ze zijn nog voortvluchtig. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij de afrit Watergraafsmeer drie kilometer. De vertraging is daar een kwartier, want er is een ongeluk gebeurd... en er zijn twee rijstroken dicht. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stompost. En we gaan even acht jaar terug in de tijd. Want de vrouw die nu bij ons is aangeschoven... schreef op 26 februari 2010 in Vancouver. Geschiedenis in de sneeuw. Wat gaat Nicolie Sauerbrei doen? Voorbij de rode poortjes gaan zij aan zij. Het zal een hele close final worden. Zie ik daar een kleine onteffenheid bij Nicolie Sauerbrei? Nou, ze gaat wel als eerste langs de rode poortjes. Dus dat ziet er goed uit. Nicolie Sauerbrei, laat ze de bus in achter zich. Ja, ze heeft een voorsprong. Ze heeft een voorsprong. Maar nu moet ze het nog afmaken. Nicolie Sauerbrei, gaat het goud? worden voor Nicolie Sauerbrei. Gaat het goud worden? Oh, wat een strijd, zeg. Nicolie Sauerbrei. Zij gaat een gooi doen naar het goud. Het kan eigenlijk niet meer misgaan. Ze gaat af op de winnaar. Ja, Nicolie Sauerbrei. Een gouden medaille op de Olympische Spelen. Wat een verhaal na de mislukkingen van Turijn in Salt Lake City. Wie had dat gedacht? Snowboard goud voor Nederland. Ja... Ik, uh, televisiecommentaar het televisiecommentaar, ken ik. Dit had ik helemaal niet gehoord. Jij, Nicoline? Nee, dit geldt ook voor mij. Ik hoor ja. het voor het eerst. Wel ja. leuk, ja. En ik, ik zag je knikken toen, zei, toen Edwin Cornelissen, die het verslag deed, zei... Ja, het ging even bij één eerste poortje niet helemaal lekker. Klopt ze dat? Nou, de omstandigheden waren natuurlijk in Vancouver dusdanig zo. slecht. Met heel veel regen en drie uh, graden in de plus. Ja. Uh, en heel veel mist. Dat de omstandigheden waren zo moeilijk. dat uh, Vooral de balanscoördinatie werd behoorlijk aangesproken. En ja, inderdaad, een paar keer uiteindelijk uh, tien runs. Dus uh, hij spreekt nu over de laatste run. Ja. Uh, ja. Dan ben je zo moe en dan zit de verzuring in de benen. En de concentratie die is nergens meer te vinden eigenlijk. En dat moet nog wel. Ja. Maar het dus, blijft uh, mooi. Ja. Het blijft mooi. Is, die race, ja. ook, is die race dan ook nog helemaal in je hoofd? Nu? Acht uh, jaar later? Ja, de, de, de, de, het hele gevoel, de herbeleving, de stress in de avond daarvoor. Uh, ja, alles kan ik zo wel weer oproepen. Ja, ja. Ja, <laughs> en dan had ik uit. En, en, en, ja, en gebeurt er dan als je hier loopt ook weer dat je denkt... Van, ja, ik weet hoe het is om Olympier te zijn en ik weet ook zelfs hoe het is... om op dat podium te staan zoals die Nederlandse vrouwen nu staan? Ja, weet je, die uitzinnige vreugde, die, die, dat is wel heel mooi dat je dat, uh, dat, je dat ook hebt gevoeld. Ja. Ik denk dat dat met geen woorden te omschrijven is. Dat is zo'n iets wat in, jou, in jezelf, het is zoiets, ja ik weet niet, het is ja. zoiets bizars eigenlijk om, om te moeten omschrijven. Dat kan eigenlijk niet. Het is een beleving die je alleen maar als je op het podium hebt gestaan kan uh, delen met mensen. Kunnen wij nooit Sorry. echt over praten, Patrick. Nooit. Nee, nee dus. dat is wel zo, maar ik mocht wel een keer een Emmy Award uh, in ontvangst nemen voor de Donorshow. Ik en heb alle... dus dat nooit mogen en meemaken, kan, maar jij dat, dus wel. Dat staat totaal niet in, in vergelijking met een gouden medaille winnen, hoor, daar niet van. Maar dat was, dan besef je een beetje wat het is om uh, ja. uh, te winnen. Oh, maar die zo, in jouw klas. Oh, oh, ja, nee, maar dit, dit, dit zo'n gouden medaille is dus echt fantastisch. Maar, Nicolien, je is... bent hier uh, voor Eurosport, je bent uh, verslaggever geworden, je bent uh, uh, collega van ons... Ja, ik ben Toen? van alles wat. Ja, <laughs> maar, maar niks officieel. Wat doe jij allemaal? Eigenlijk ben ik gewoon uh, oudsporter die hier uh, de nieuwsgierigheid en de, ja, de leuke dingen mag doen. Uh, ik mag uh, ja, van alles heel veel mooie items maken. Maar ook de schaters en de short opvangen nadat ze hun race hebben gereden. En... Dus jij zo zometeen naar beneden om dan weer even uh, de neus ja. of even onder de neus te duwen. Ja, maar dat probeer ik dan wel op een manier te doen zoals ik hem... Uh, uh, ja, weet je, als ik straks op het ijs kijk dan zie ik dingen die misschien voor jullie... Mm -hmm. er niet zijn. Of, zoals laatst had ik Kjeld en uh, Kjeld Nuis. En dan zie je, Kjeld, hoe lang strik jij nou eigenlijk gemiddeld jouw ja, schaatsen? En toen kwam daar een heel mooi antwoord uit. En dan denk ik, zo, dat is gewoon weer eens een andere vraag. Dan hoe voelde jij vandaag? Dus als, als, of, als uh, sporter vlieg jij het anders aan? <laughs> ja, dat hoop ik. En ik, ik, ik hoop gewoon kleine dingen te zien die mij opvallen. En die te vragen. Ja. En, en dan hoor ik een beetje in je antwoord dat je zegt, ja, ik ben toch echt autosporter. Ik ben geen, of nog geen, journalist. Uh, geen en zeker nooit een journalist. Nee. Of, nee, weet je, die ambitie heb ik absoluut niet. Maar ik heb wel mijn, mijn, mijn vragen en mijn, mijn nieuwsgierigheden. Maar en wat dat is een journalist? Een journalist is toch iemand die gewoon vragen stelt uit zijn nieuwsgierigheid? Ja, weet ik Dus ik vind, bedoel, je mag best zeggen van ja... Uh, je bent nieuwsgierig, je stelt de juiste vragen... je stelt ook andere vragen. Dat is niet te bescheiden, Nicolien. Uh, maar, nou oké, okay, maar ik weet je wat ik vind? Um, dat wij best wel vaak uh, vanuit een negatieve manier... kritisch proberen te zijn. En um, ja... Dat, dat, dat waren voor mij wel de vragen. Dat ik, zeker bij het snowboarden. Men, men weet gewoon bij in, vanuit Nederland echt niets van snowboarden. Maar als men dan wel een mening erover heeft. Kijk, schaatsen, we weten allemaal dat het linksom gaat. En we weten een bepaalde soort eindtijden. En we weten alles over snel ijs. Maar bij het snowboarden heb ik altijd nog zoveel uit te leggen. En als je dan... Eh, ik vind kritisch zijn perfect. Want dat, dat is prima. Maar negatief zijn, dat is wat anders. En, Um, dus maar daar wordt probeer ik vaak... een, een grens in te trekken. Ja, dat is natuurlijk een hele lange discussie. Maar wordt dat ook niet een beetje vaak door elkaar gehaald? dat Mensen die een kritische vraag stellen van waarom, ik, waarom lukt het niet? Terwijl je dacht ik, ik word hier kampioen maar waarom lukt het niet? Dat wordt door de, de ene zegt het is kritisch. De andere zegt dat ja, is negatief. Ja, exact. Daar ligt vast een hele dunne lijn. Ja. Maar um, ik hou hem graag op uh, meer mijn verwondering of ja. mijn nieuwsgierigheid. Je bent hier op de ijsbaan, maar ik kan me voorstellen, je hart ligt natuurlijk daar in de bergen, verderop in Pyeongchang, in de sneeuw. En zal ik je vertellen dat ik er pas één keer ben geweest deze afgelopen twee weken? Huh? In de bergen? Ja. ja. Ben je al hier? Ja, ik ben, uh, ik ben één keer. Ik heb een heel mooi item kunnen maken met een uh, Keniaanse skiester. Die voor het eerst op te spelen was vanuit Kenia. En uh, toen heb ik uh, van de week één keer Michelle. Oh, sorry. Twee keer in de. Yeah, de daar Michelle, Dekker, <laughs> ja, Michelle ja. Dekker bij geweest. En één uh, ja, afdalingtje gemaakt zelf. En um, verder uh, zijn we met name aan de kust. Ja, ja. Michelle Dekker, daarover gesproken. Dat is onze eh, snowboard Onze snowboardtroef, ja. die komt... Uh, Morgen in actie, parallel reuzeslalom? Nou, dat is het de verrassende aan het programma. Ze verwachten de komende dagen heel veel wind. Oh jee. Dat betekent dat ze echt de komende dagen alles op de schop hebben gegooid. Een aantal evenementen zijn naar voren gehaald en een aantal zijn achter verplaatst. En dus Michelle komt morgen niet in actie, niet op donderdag, maar op zaterdag. En heeft zowel de kwalificatie als de wedstrijddag op één. Oké, okay, dus zover was het nog niet. Nee. Ja, wij zijn natuurlijk inderdaad hier heel in Is dat een voordeel of een nemen. nadeel voor haar? In de World Cup hebben ze ook de kwalificatie en de finale op één dag. Dus dat is in principe geen probleem. Lastiger is voor de big air, de dames bijvoorbeeld. Dus die grote sprong die ze maken die finale had op vrijdag plaats moeten vinden... maar die hebben ze naar morgen verplaatst. Dus dat is in één keer een dag vervroegd. En dat lijkt me mentaal voor een atleet lastiger. Ja, en de Big Air Mannen, die is wel nog verplaatst... of gaat dat ook weer, uh... weet je dat ook? Want dat nou, is een groot klapstuk zaterdag natuurlijk, hè? Ja, nou, ik denk dat zaterdag het weer weer wat rustiger wordt. Okay. Maar ze verwachten ook met name mist. En zeker de onderdelen waarbij je in, uiteindelijk airtime... zeg maar, lucht uh, in de lucht komt. Ja. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk als je dan... nou, we hebben het bij Nick van der Velden gezien... Mm -hmm. met uh, hele nare gevolgen, dan... Uh, ja, snap ik wel dat ze uit voorzorg in ieder geval proberen het schema zo in te plannen. Ja. Maar zover, dat heeft wel gevolgen. Tot zover de weersverwachtingen. Ja. Maar wat <laughs> verwacht jij van Michelle Dekker zelf? Ja, op basis van haar resultaten van afgelopen seizoen um, zou je zeggen. Goh, het wordt uh, een gemiddel, gemiddelde uitslag. Maar ik heb er van de week gesproken. En toen was ik echt blij verrast met hoe ze erin staat en hoe, hoe, uh, hoe uh, ja, haar ontspanning was vooral opvallend. En um, ja, we hebben natuurlijk Esther Ledesca gezien. Mijn oud-collega, de collega van Michelle, die op de Super GBS skiën uh, goud pakte... Izar. die heeft gebruik van kunnen maken van de druk die de, die de topfavorieten hebben gevoeld. Dus ja, Michelle zou daar ook wel eens ja, een keer een zo'n uitziet kunnen hebben. zeker geen topfavoriet. Ze heeft een merkwaardige aanloop gehad natuurlijk. Uh, via een, een andere route is zij eigenlijk op, op, op, op, op deze, uh, dit onderdeel uitgekomen. Want dit is niet haar favoriete onderdeel, hè? Nee, klopt. Maar ze heeft zich wel afgelopen zomer proberen te gaan specialiseren. Er zit inderdaad een verschil tussen slalom en reuzenslalom. Ja, zij doet de slalom, hè? Nou, ze, ze kan allebei, maar specialisme ligt echt op slalom. Dat heeft alles te maken met dat de afstand tussen de gates uh, is korter... Mm -hmm. en het ritme ligt veel hoger, ja. maar de snelheid ligt lager. Bij de reuzenslalom ligt de snelheid hoger. En daar had zij wat moeite mee. En, maar ze heeft wel zich enorm verbeterd afgelopen zomer. Ja, want slalom is niet meer olympisch, hè? Nee, uh, daarvoor is Big Air gekomen, helaas. Ja. Ja. Helaas? Ja, vind ik wel helaas. Ik hou zelf heel erg van de... Van de Sporten waarbij geen jury uh, uiteindelijk bepalend uh, hoeft te zijn. Dus Ze hebben echt voor Big Air gekozen vanwege het uh, show-element. Mm -hmm. uh, prachtig om te zien, hoor, vind ik, Big Air. Ja, ik vind het prachtig om te zien en ik heb mega veel respect voor ze, maar ik zie liever de strijd tegen de klok, eerlijk gezegd. Ja, ja daar ook veel meer van. En dat is is elkaar, hè? Dat is ook mooi. Ja, ja, je kan exact. het altijd zien in dat parallel. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Mooie discussie ook met Hans van Zetten altijd. Die, uh, <laughs> die commentaar geeft bij het kunstrijden over, over tegen de klok racen en, en toch een kunstvorm en jury sport hebben. Dus ja, ja, ik vind, ik vind jury sporten uh, ik kan het namelijk niet op waarde beoordelen. En als iets hoog is, dan vind ik het fantastisch. Maar hoeveel rotaties, daarvoor ben ik een leek en kan ik dat niet zien. Dus ik heb echt een commentator nodig, wil ik begrijpen. En dan nog is het in een lastige taal, die ik ook niet begrijp. Want het alpine snowboarden, wat Michelle ook doet... ligt veel dichter richting het uh, alpine skiën ja, ja. dan richting de freestyle-onderdelen. Zeg, toen jij in 2000 won, of 2010 ja. won, goud won... Ja, dat, dat gaf echt een boost aan het uh, snowboarden. Hoe staan we er nu voor als Nederland uh, wat betreft snowboarden en de competitie daarin? Nou ja, inderdaad, na, na, na de Spelen van 2010 waren de de en de klasjes daarvan overboekt. Dat had een enorme run in één keer. Ook uh, ja, bij Soetermeer en zo liepen de kinderen echt gewoon de deuren plat. Maar uh, nu, uh, we hebben wel een aantal talenten. Maar je, je moet je voorstellen, schaatsen kan je gewoon in eigen land doen. En je moet altijd om de sneeuw op te zoeken... 1200 kilometer rijden, heen en weer terug... Dus ja, mijn seizoen zag eruit. Acht maanden van het jaar in de sneeuw. Maar voor jonge talenten moeten ze het ook nog combineren met school. Dus het is ja. gewoon een afstand, letterlijk en verhuurlijk. Ja. En je kan ook zeggen: dan is het eigenlijk al ontzettend knap uh, dat Michelle Dekker zich überhaupt geplaatst heeft. Als, uh, maar, maar. En dan is, kan je ook denken dat het helemaal bijzonder is dat jij ooit goud heeft gehoord. Ja. ja, kijk, Mich Michelle draait ook een professioneel uh, seizoen natuurlijk. En die, die zit ook de hele zomer door op de, op de gletsjer En de he hele winter uh, in. Uh, ze woont zelfs nu in Oostenrijk. Kun... En dat moet uiteindelijk. Ja. Om, om die stap te kunnen maken. Maar inderdaad, Olympisch goud op het snowboard blijft wel uh, behoorlijk uniek. Ja, dat <laughs> zal overblijven ook. Nickelings, ja, fantastisch. Gouden medaille, nog altijd Olympisch kampioen. Want dat blijft je dus voor altijd. Maar tegenwoordig dus ook uh, onze collega bij Eurosport. Dankjewel. Geniet van de Olympische Spelen? Dat doen we zeker. Veel plezier! En wij gaan ons hier opmaken. Dat gaat Nicoline ook doen, natuurlijk op haar eigen manier voor de halve finale van de ploegenachtervolging voor mannen en vrouwen. We confronteren ons eerst even op de, de, de vrouwen, want daarmee gaan we beginnen. Mark Tuiter is er weer, Annette Gerritsen is er ook. Hallo. En um, er is wel iets vreemds als ik uh, de kennis hoor uh, over die halve finales. We kunnen wel eens heel rare halve finale ja. gaan krijgen. En willen jullie dat even uitleggen? Nou, uh, hoe het werkt, de halve finales die moet je dus winnen om naar de finale te gaan. En eigenlijk zijn er twee teams die boven de rest uitsteken. Dat zijn Nederland en Japan. Ja. Uh, wat je nou gaat krijgen is... Amerika rijdt tegen Nederland. Japan tegen Canada. Dus wat je gaat, en die, de verliezers van die beide halvefinales... die strijden om het brons. Dus eigenlijk heb je twee landen... Amerika en Canada... die eigenlijk al de strijd zouden kunnen opgeven... voor het goud en zilver. Ja. Zouden kunnen denken in die halve finale... weet je wat, wij gaan de ton niet redden. Wij gaan die ons gaan sparen. een beetje op hun rug liggen. We gaan op ons rug liggen. Net als een hond die, uh, die zich overgeeft. Ja. Uh, en we gaan ons sparen voor die strijd, voor die bronzen medaille... tegen elkaar. Uh, want die teams zijn wel aan elkaar gewaagd, Amerika en Canada. Dus je zou een hele gekke finale kunnen, kunnen krijgen... Waarin, ja, waarin bijvoorbeeld Nederland keihard van start gaat en bijvoorbeeld halverwege ziet dat ze mijlenver voor liggen op Amerika. Ja, wat ga je dan doen? Je zou bijna zeggen matchfixing. Ik weet niet of ik dat nog mag zeggen op deze Olympische baan, maar... Uh... Ja, ja, dat is tactisch dit. Het, het is, dit is, dit is gewoon tactisch ja. rijden en dat is waarom is deze wedstrijd ook anders is dan een World Cup of een WK. Dit is alleen op de Olympische Spelen zo. Dus dit wordt een hele andere wedstrijd dan een normale wedstrijd. Dit zijn de schaatsers ook niet gewend. Maar ja. ik denk wel dat ze hier, dat ze wel zijdelings gaan kijken van, hé, hey, uh, hoe, hoe rijden de andere teams? En, maar dat ga je pas zien. Je kan er ook niet op gokken van tevoren. Sebastian Timmerman, wat wil je eraan toevoegen? Nou, dat uh, Joey Cheek precies ook op dit moment tegen ons zegt... dat in de uh, halve finale bij Amerika Carlijn Schoutens rijdt... in plaats van Brittany Bo. Dus dat zou er inderdaad op kunnen duiden... dat ze Bo sparen voor een uh, finale voor het brons... in plaats van de halve, in de halve finale inzetten. Ja. Ah, net. Uh, Brittany Bow was net ook in haar eentje aan het inrijden. Alle groepjes reden met elkaar. En Brittany Bow stond heel laat in haar eentje op het ijs. Dus, dus dat uh... was uh, duidelijk. En, en, en dan gaat Nederland, natuurlijk, Amerika met twee vingers in de neus verstaan, toch? Ja. Nou ja, ja. Je, je, weet je, je moet ook nog blijven staan. Ja, en dat... uh, finishen, et cetera. Maar ja, wat op zich wel jammer is, is dat je zo'n knock-out systeem eigenlijk... ...in het leven roept om spanning te krijgen. En dan krijg je dit. En dan krijg je eigenlijk ja. dit, ja. Maar ik denk dat wij de spanning vooral moeten zoeken over de gehele dag. En dat ja. werkt wel. Want ik vind het natuurlijk ook leuk om te zien hoe Nederland straks gaat acteren. Met? Al... Ook Lotte van Beek, hè. Precies. Moet je erbij zeggen. En, en, en wat gaan ze dan doen? Ook al met de gedachte van, oké, okay, er, er zijn twee wedstrijden te racen. Ik bedoel, je moet ze allebei winnen, wil je goud pakken. Ja, dat is ook waarom zo'n boot bijvoorbeeld niet rijdt van Amerika. Die kan gewoon één keer hard, die kan het net één keer aan. Dus die ja. wordt gewisseld. Die, die sparen ze voor een finale al. Dus uh, ze denken al verder dan de, deze eerste halve finale. Spannend of niet, we willen erbij zijn. En dus hebben we het nieuws naar voren gehaald. Het nieuws van 12 uur krijgt u nu. Daarna de ploegachtervolging voor vrouwen. Tot zo. Roelof de Vries. In gesprek met drie gasten die iets met elkaar gemeen hebben. Vissermannen bijvoorbeeld. Of uh, privédetectives.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 Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Over exact 10 minuten, dan klinkt het startschot En dan gaan we van start met de ploegenachtervolging. We beginnen bij de vrouwen. Maar eerst het internationaal met Juri Stubenitski... over de uitbreiding van Lelystad Airport. Ja, minister van Nieuwenhuizen bevestigde eerdere berichten in de media daarover... zojuist in een persconferentie. Ze wil het vertrouwen terugwinnen van mensen die onder de aanvliegroutes wonen... en zich zorgen maken over overlast. Waar het vertrouwen um, geschonden is, wil ik proberen om dat stap voor stap weer terug te winnen. Ik heb ook steeds gezegd dat ik me realiseer... dat dat niet uh, nou, op heel korte termijn uh, te realiseren is. Verslaggever Hans Anderinga is bij die persconferentie... op het ministerie in Den Haag. Hans, de omwonenden zijn voor de minister dus de belangrijkste reden... om de plannen uit te stellen? Ja, omdat een heleboel procedures die in het verleden niet goed zijn verlopen... die moeten nu allemaal wel goed gedaan worden. En de minister kan zich niet voor de tweede keer fouten veroorloven... in dit gevoelige proces. Dus behalve dat alles heel goed opnieuw wordt berekend... en uitgedokterd hoe het het beste kan... probeert ze ook al een inzicht te geven in het aantal vluchten... dat er in de loop van de jaren vanaf Lelystad kan vertrekken en landen. Voor de korte termijn en dat betekent dan tot de herindeling van het luchtruim in 2023 leggen we vast dat er niet meer dan 10.000 starts en landingen per jaar zijn. En voor de lange termijn leggen we bovendien vast dat er niet meer dan 45.000 vliegbewegingen per jaar zullen zijn. En die komen er alleen als de nieuwe vliegroutes hoger liggen. Dus een harde voorwaarde bij de herindeling van het luchtruim. En die herindeling van het uh, luchtruim, dat is een heel belangrijk punt... want uh, in 2023 dan pas kunnen die vliegroutes... die nu dus heel laag over grote gebieden van Overijssel... en een deel van Gelderland gaan... die kunnen dan pas uh, opnieuw worden vastgesteld op een hoger niveau. Nou, kortom, als je dat allemaal goed wil regelen... dan is er volgens de minister maar één conclusie mogelijk. En als je dan kijkt dat je al deze stappen zorgvuldig wil doen... dan is 1 april 2019 niet realistisch en is het realistischer om uit te gaan van 2020. Ja, uitstel dus. De top van Schiphol waarschuwde eerder dat Lelystad wel snel moet uitbreiden... om de druk op Schiphol te verminderen. Hoe moet dat nu? Ja, dat zal ook nog een heel spel worden hoe dat precies uh, kan. Want uh, Schiphol die wil graag uh, toch wel meer vluchten hebben. Er zijn ook al berekeningen waaruit zou blijken dat het best mogelijk is... om onder veilige omstandigheden het maximum aantal vluchten... dat nu 500.000 uh, per jaar is, dat je dat zou uh, kunnen verhogen naar 550.000 per jaar. Nou, Dat is een gesprek. Dat moet weer gevoerd worden met ook de omwonenden van Schiphol... die ook behoorlijk uh, uh, klaar zijn met het steeds toenemende geluidsoverlast. Kortom, die twee dossiers, Lelystad en Schiphol... die zijn erg aan elkaar verwant. En de komende tijd zal minister Nieuwenhuizen... het vertrouwen van alle bewoners nodig hebben... om die twee dossiers tot een goed einde te kunnen brengen. Hans Andringa, dank je wel. Na de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder... vanaf volgend jaar extra verlof. Nu krijgen partners twee dagen doorbetaald verlof... en het wordt een week...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 De brand brak rond 7 uur vanochtend uit... en veroorzaakte dikke rookwolken die in de weideomtrek te zien waren. Mensen die in de buurt wonen werd gevraagd ramen en deuren te sluiten. Een verslaggever van RTV Utrecht was erbij. Omwonenden of misschien wel ja, familieleden van de eigenaar... ik weet niet precies hoe dit zit... die staan hier met betraande gezichten uh, te kijken. Het is natuurlijk een dramatisch gezicht als je dit zo ziet. Vorig jaar juni was er bij dezelfde kippenboer in Woudenberg, ook al brand. Toen kwamen er 80.000 kippen om het leven. In Pyeongchang hebben de Nederlandse short -track vrouwen hun bronzen medaille gekregen. Ze werden gisteren eerste bij de B-finale op de relay. Maar doordat twee deelnemers aan de A-finale werden gestraft... kreeg Nederland alsnog brons. En dus mocht het team zojuist zijn medaille ophalen. Een bijzondere medaille, zeker voor Jorien Termors... zegt verslaggever Sebastian Timmerman. Jorien Temors naar het goud op de lange baan, op de 1000 meter. Nu het brons op de discipline waar haar liefde ligt, namelijk het short track. Nederland dus heeft de bronzen medailles binnen. Ontvangen dus uit handen van de Indonesiër Mia. Het weer dan nog, het is droog, flinke periode met zon en het wordt 4 tot 6 graden. De komende dagen ook veel zon en elke dag iets kouder.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 De Radio 1. Radio Olympia. was Radio Olympia in middag. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomporst. De ploegenachtervolging staat op het punt van beginnen. Ja, en de dames, ze zijn al in volledig tenue. Ze zijn er klaar voor. Jij ook, Sebastian Timmerman? Ja, hoor. Het kan best wel weer een uh, mooie, bijzondere dag worden. Het is toch alweer vijf dagen geleden dat uh, de Nederlandse schaatsploeg voor de laatste keer een gouden medaille. Ho, ho, ho, gisteren. Short Track. Goud, goud. Daar oh, heb ik het over. Oh, ja, oh, nou, he? SM Visser op de 5000 meter. En er moet vandaag toch minimaal één gouden medaille worden behaald. En misschien wel twee. Net als in Sochi destijds, vier jaar geleden. Toen zowel de mannen als de vrouwen uh, achtervolgingsploeg het goud veroverden. Laten we in ieder geval hopen dat de afspraken wat beter zijn dan uh, eergisteren in die kwartfinale. Ho en go, ja dat lijkt wel heel erg op elkaar. Uh, volgens mij heeft men nu gekozen voor ja en ho ze. Wat, uh... In dit geval Lotte van Beek... Uh, Antoinette de Jong en Irene Wust, Lotte van Beek dus in de ploeg gekomen voor Marit Leenstra. Die wordt gespaard voor de finale. Want we gaan er toch allemaal vanuit dat Nederland de finale gaat bereiken... van deze ploegenachtervolging. En uh, bij Amerika zien we dus ook één nieuwe dame. En dat is de Nederlands-Amerikaanse Carlijn Schoutens... Die de plek inneemt van Brittany Bo. En zo lijkt het dus niets te nadelen van Schoutenzorg. Maar toch dat ook de Amerikanen al uitgaan van een nederlaag in deze halve finale. En Bo achter de hand houden voor de